Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft iemand opgepakt voor het dodelijke ongeluk in Rotterdam van gisteravond. Een man van 79 en een vrouw van 74 werden toen al wandelend aangereden en overleefde dat niet. Het zou gaan om een man van 37 uit Nijmegen die nu is opgepakt. Hij is gisteren na het ongeluk doorgereden en was al die tijd nog spoorloos. Het is nog niet duidelijk of de eigenaar van die auto ook degene was die gisteravond achter het stuur zat. Max Verstappen is weer eerst eens geworden, dit keer bij de Grand Prix van Italië. Het was niet zomaar een race, want hierdoor schrijft hij opnieuw een record op zijn naam. De vergelijkingen zijn gemaakt, hij en Vettel, allemaal negen zegers op rij. Hij gaat nu naar Tien. hij heeft hem in de pocket. Max Verstappen schrijft geschiedenis wederom hier in Monza. Wint 10 overwinningen, tien Grand Prix zegers, pakt hij gewoon op rij. En naast Verstappen is dan ook Perez en Sainz op het podium. In het Brabantse dorpje Son is de jaarmarkt deels ontruimd... omdat er een verwarde man met messen stond te zwaaien. Dat deed hij vanuit een raam, vanuit een huis. Volgens omstanders riep de man Allah is groot naar omstanders. De man is opgepakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En het duel tussen Willem II en NAC Breda in de keukenkampioendivisie... is definitief stilgelegd. Er werd van alles op het veld gegooid... In de vijftigste minuut gebeurde het voor de tweede keer en toen was het voorbij, zag deze verslaggever van ESPN. We gaan niet meer voetballen vandaag en dat heeft natuurlijk alles te maken met de tweede staking waarbij de vuurwerker op het veld kwam. De stadionspeaker heeft het zojuist omgeroepen. En in de eredivisie pakt Ajax weer geen punten. De club kwam met veel nieuwe spelers het veld op, maar kwam niet verder dan 0-0 tegen Fortuna Sittard. En dan nog het weer. De rest van de dag is het droog met een mix van zon en wolken. Een graadje van 22 is het. Morgen ook zonnig en droog en dan een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. De A9, Alkmaar richting Diemen, is dicht tussen Bad Dorp en Knoopend recht door werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam, over de A4 en de Ringweg A10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 My life was torn like windblown sand Then a rock was formed when we held hands Funny. Sunny and one so true I love you Spark of nature's fire Gata me liga, mas tá pra balada. Quero curtir com você, na madrugada dança. pular até o soré. E Gata me liga, mas tá pra balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, pular de hoje vai rolar o DJ. a quero puti com você na madrugada da rosa que hoje Later o sol raiar. Tata me liga, mas tactisch balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Danza, gula. Que hoje vai rolar o e você Ik ga het balada, quero doen, ik madrugada het rolar. Até o Ik ga het met me liga, ik ga het met je doen. Ik ga het met je doen, rolar,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 Als je koud.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 sapere mai le cose che pretendi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 Si dice così, no? Le che idea, Quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa massa trattenera, bada un super bullo, un po' come te, e poi chi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, Quale idea, affetto lei lunga la salle e ti farà girare in te. pretende in fondo scusa okay, in cambio tu che dai che dit is de lange hete zomer van zfm zfm zandvoort 106.9 fm Again. You can choose to let it go Embrace the inescapable Bijna marea bijna cuando bijna bijna bijna bijna me. cuando se deze cuando deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, dolores, cuando se ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ritme, deze ik kan het niet altijd. Ik kan het Ik kan het Ik kan het altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd cuando se altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd altijd Esta rumba taitana dat yo siempre cantaré, pero dat no siempre cantaré, pero zingen, no dat cantaré. De esta rumba taitana dat yo siempre cantaré, que solo vive enamorado. cantare esta rumba baitara que yo sempre cantare quando se marea dolore quando se quema d'amore quando se inmala su vela quando se inmala dolore Cuando se inmala dolor, cuando se interna more, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolor. Baila baila, baila baila, baila maila baila mela. Esta ronda esta guitarra, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta ronda esta guitarra, que yo siempre cantaré. Siempre cantaré, el lobo siempre cantaré, esta ropa ta guitana, que yo siempre cantaré, el lobo siempre cantaré, pero siempre cantaré, esta que yo siempre cantaré. We'll I was flying on the bench, sliding apart across the street L-A-T-E-R, that week My sticky pies really make stars dogs at a big, that's what treat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 Als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn ramen branden en ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen.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 got a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 Sandwich. He a sandwich, "I come from Alaska.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 Een dag niet heb geleefd, dus verrast me maar weer.